Hoort het al aan het muziekje? Het is tijd voor Kendallscheid. Je kunt nu op de chat de woorden gooien die jij graag in het gedicht wil horen. En aangezien Trio ermee gestopt is, voorlopig hebben wij hier Kermit voor jullie. Ja, ik wil uh, inderdaad heel graag dit gedicht voor jullie opdragen. Maar daarvoor moeten jullie eerst even de woorden op de chat gooien. En uh, ik zie uh, Jingle staan, Twitter zie ik staan. En uh, ik kan mijn kabel niet vinden. Nou, goed, uh, dat moet wel lukken, denk ik. Ja, heb je genoeg woorden, dan? Nou, een paar woorden meer uh, tijdens het gedicht. Gooi ze er maar op. Uh, dan uh, zal ik uh, uh, ze proberen te verwerken. Uh, metal, die is, uh, die, is goed, die is goed. Ja. Nou, goed. Uh, dan gaan we dan. Uh, even een mooi intervalletje in de muziek zoeken. Ja, komt ie. Ik was op zoek naar iets moois. Iets spontaans wat zomaar kwam. Iets wat in mijn leven verdween en terugkwam. Het ging om een muziekje, wat ik graag zou willen horen. Maar helaas, dat gaat niet. En ik heb ook geen oren. Nou goed, dat weet iedereen, want ik heb Twitter op mijn pc. En met die Twitter vertel ik alles en deel ik alles mee. Maar de laatste tijd heb ik een probleem, want berichten sturen doe ik er geen in, want ik kan mijn kabel niet vinden. Ik denk dat een van de honden hem heeft lopen verslinden. Dus ik werd boos en ik pakte de cd-speler en ik nam een cdje van uh, een of andere begrafenisondernemer. Ik zet hem aan en het klonk zo hard. En het... Uh, ik, ik ben even mijn rol kwijt, uh, Grover. Neem het vol je even in. Nou goed, ehm... Um, um, um, ik startte de cd en het klonk heel hard. Dat was pas een goede start. En dat geldt niet voor iedereen met volle pret. Want een goede start... Is onmogelijk in elk kabinet. Nou, zo dat heb je mooi gedaan, uh, grover. Ook mooi uh, getijnd met de muziek en zo. Wat gaan we nu doen? Nou, plaatje draaien. Uh, wat voor plaatje? Nou, een harde natuurlijk. Uh, dit is Stratovarius met Learning to Fly. Snoei over je kabel. Op lichtsnel radio. Leuk dat je nog steeds luistert. En uh, blijf ook vooral luisteren, dit is Learning to Fly van Stratovarious.